Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De provincie Friesland gaat omgekeerde vlaggen weghalen. Het mag eigenlijk al niet om zomaar dingen aan bijvoorbeeld lantaarnpalen te hangen. Maar de boerenprotestvlaggen mochten de afgelopen tijd toch blijven hangen. Daar komt nu een einde aan, zegt een provinciebestuurder. Het is ook heel erg belangrijk om vooral wel in gesprek te blijven ook met, de, met de mensen die boos zijn en zorgen hebben. Daar heb ik ook echt wel gevoel bij. En we zijn echt een landbouwprovincie, dus uh, daar hebben we oog voor. Uh, maar we hebben nu wel aangegeven, ja, in principe... Het het mag sowieso al niet door openbare weg. We hebben een bepaalde periode gedoogd. En de periode komt nu eigenlijk een einde. Dat komt op neer. Het gaat om vlaggen, hooibalen en spandoeken die op grond van de provincie hangen. Wat bij mensen thuis hangt, mag blijven. De provincie vraagt mensen om de spullen alvast zelf weg te halen. En wat overblijft, wordt vanaf 12 september weggehaald. Als het aan ons land ligt, zijn Russische toeristen voorlopig niet welkom in de EU. Dat zegt minister Hoekstra tegen RTL Nieuws. Studenten, familiebezoeken of vluchtelingen mogen dan nog wel hier naartoe afreizen. De komende dagen overleggen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken... over een stop op toeristische visa voor Russen. Er komen douches en wasbakken op het terrein voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook zullen de wc's voortaan gepoetst worden. Dat heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beloofd. Volgens de toezichtorganisatie is de sanitaire situatie echt heel vies. Daardoor is er een grote kans op een uitbraak van infectieziektes. Er is goed nieuws voor pingwing Lucas. Dat beestje in een Amerikaanse dierentuin was altijd het buitenbeentje van de groep. Hij heeft een infectie aan zijn pootjes waardoor zijn spieren niet lekker werken... Maar nu hebben ze hem orthopedische schoenen aangemeten. Een soort laarsjes met steunzolen. en Dat is dikke winst voor Lucas' moves. De verzorger is blij dat hij nu eindelijk een beetje meewaggelt met de rest van de pingwings. Ik heb hem since sinds hij een egg was. So dus het warmt mijn hart om te weten dat we iets kunnen doen om hem meer comfortabel uh, te maken... en hem een beetje beter in de kolonie te maken.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 En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, ZZ. Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van ZFM. Jazz. Yes. Deze prachtige 28 augustus zondag van 10 tot 12 ZFM en wel het programma Jazz. Mijn naam is Marco, heel fijn dat u luistert vanuit een uh, studio die helemaal in de Formule 1 stemming is gebracht. Wat kunt u vandaag verwachten met twee uur Jazz? Uh, voornamelijk een heel uh, verschil aan genres uit de Jazz, maar voornamelijk wel mainstream. En in de tweede uur toch een beetje richting de, de moderne Jazz en de, en de Funk. In ieder geval, ik vind het fijn dat u erbij bent en laten we beginnen met uh, gewoon lekkere jazz. En met het nummer uh, Birxburg. Het is een uh, album uit de uh, 70 jaren. Met Hank Jones van piano en, uh, en James Moody op saxofoon. Uh, Beiden zijn uh, uit Amerika natuurlijk. Amerikaanse jazzmuzici. We gaan nu gelijk over naar, uh, naar ons eigen land. Naar Louis van Dijk. Het volgende wat ik klaar heb staan van een album van Louis van Dijk. Is Moonlight in Vermont. Zo heet het album. En het, het nummer heet All Night. En het wordt... Uh, Samen met Edwin Cursillis, Frits Landbergen en Jeroen Dijk. Een prachtig nummer. I could have danced all night. Van Dijk van het Album, Moonlight in Vermont. Van, van mijn uh, relatie uh, Hubert kreeg ik de vraag of ik ook een keer een, een verzoeknummer wilde doen. Nou, uh, dat moest ik even zoeken. En hij heeft een beetje een andere smaak van jazz. Als ik heb, mij ik dezelfde smaak van auto's. Dus het is uh, in principe een goed persoon. En hij vroeg mij of ik iets wilde draaien van Tolinius Monk. Nou, die heb ik uh, opgezocht. Tolinius Monk is een, uh, een Amerikaanse jazzpianist. En uh, ik moet zeggen, van. Uh, ik ben er wel van onder de indruk. Hij heeft een nummer uitgekozen en dat heet uh, Dyna. En dat is Dyna tussen haakjes, take two. Uh, Unisolo, helemaal alleen op uh, piano. En daarom heet het waarschijnlijk uh, het album ook uh, Solo Monk van Tullinus Monk, een Amerikaanse jazzpianist. Super mooi nummer. I'm just Marco en ik vind het heel fijn dat u luistert en een uh, hele fijne goede morgen gewenst vanuit toch al wat zonnig zandvoort. Het laatste nummer wat ik speelde was van Harry Connick Jr. Harry Connick Jr. is een uh, ook een Amerikaanse zinger, of zanger of zanger-pianist, componist, acteur en ook een uh, televisiehost. En uh, hij heeft, je uh, zult het niet geloven, want voor mij was het nog een onbekende naam, maar hij heeft 28 miljoen albums wereldwijd verkocht, dus het is zeker geen uh, Kleine jongen. Um, ben je ook geen uh, kleine jongen? Het is, is Stan Stengetz is natuurlijk heel erg bekend van het nummer. Uh, onder andere van het nummer The Girl from Ipanina. Ik heb nu een, een, een, een versie van The Girl from Ipanina uitgekozen. Van Elise Eslin uh, Trouw. Ook een Amerikaanse uh, uh, zangeres. Met een uh, Zuid-Afrikaanse vader. Waarschijnlijk dat daar ook de Nederlandse naam uh, Trouw vandaan komt. Maar in ieder geval The Girl from Ipanina. En in de tweede uur begin ik ook nog een keer met een versie van uh, datzelfde nummer... alleen van een artiest waarvan je dit dan helemaal niet verwacht. Dus nu eerst uh, The Girlfriend from Eponine van Elise Trouwen. The girl from Ipanema goes walking. And when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that sways so cool, sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah. no walking and when she passes he smiles but she doesn't see she just doesn't see no she doesn't see she just doesn't see Gitarist. En uh, Grant Green speelde verschillende stijlen waaronder hard, hard pop, bebop, soul jazz en blues. En tijdens de bebopperiode zorgde hij voor de herinvoering van de gitaar als solo-instrument in de jazz. Van Green is bekend dat hij een groot bron was van Charlie Christian en Charlie Parker. Op dit nummer speelt hij uh, samen met uh, Yusuf Latief en Jack Meduff Elle, en L. Herwood. prachtig noemen, uh, blues in Maas Flat. En nu even wat anders. Nu het uh, Zandvoort helemaal in het teken staat natuurlijk van de Formule 1... Uh, mogen we eigenlijk niet vergeten dat we natuurlijk ook nog een prachtig theater hebben in Zandvoort. Het Theater de Kort, En die heeft ook weer een uh, supergevulde agenda. Bijvoorbeeld op uh, 11 september. En dan gaat mijn beeld weg. 11 september speelt uh, Natalie Meskeel en Dennis Kivit de tribute to the Millers. En 9 oktober gaat het gelijk verder met onze eigen Joker Bryce... met een tribute to Peggy Lee en Julie London en anderen... En 13 november staat op het, uh, op het uh, programma Johnny Rosenberg en uh, tribute to Michael Bublé. Nog wel allemaal tributes. En 18 december, dat is uh, nog onder voorbehoud, Madeleine Bell. En dan gaat het gelijk ook alweer verder in het, uh, in het volgende jaar. Hè, waar uh, op 15 januari gepland staat Tom Beek. Ook weer met een tribute, maar dan een tribute to Stan Getz En 12 februari Francesca Trendol en Max Lenutte. En weer een tribute. En dan de tribute to de Italian Jazz Club. En niet te geloven, uh, op 12 maart David Lucas... 16 april Miriam van Dam... en op 14 mei Mike Delferro en uh, Hermin Durlo. Met ook een tribute. Dat is een tribute to uh, Toets Tielemans. En ik begin altijd mijn radiouitzending met een nummer van Toets Tielemans. Omdat het natuurlijk ook een fantastische jazz legende is. En vooral hier in de Nederlandse en Belgische omgeving. Nou, zover de agenda van De Grocht. Zeker... Uh, voor de jazzlief hebben we voldoende mogelijkheden. Uh, ik bedoel, uh, waar uh, Zandvoort dan toch groot in is, dat er zoveel dingen georganiseerd worden: van de Formule 1 tot een prachtige jazzconcert in, in de Krocht. Uh, als volgende nummer heb ik ook een, uh, een uh, nummer klaarstaan. Ik heb wel vaker wat van haar gespeeld. En dat is uh, Diana Kroll van het album The Grill in the Other Room. Dat is redelijk het nummer Temptation. Temptation I can't resist. Okay. en een crawl van het album The Girl in the Other Room... met het nummer Temptation. Ik krijg net live via de app door... en uh, dat voor het concert op 11 september... de nee. tribute van de millers... Uh, nog circa 20 kaarten beschikbaar zijn. En dat gaat uh, supersnel. U kunt uw uh, kaarten uh, reserveren... via www.jazzinsandvoort.nl. Dus uh, mocht u geïnteresseerd zijn... ik krijg net via de app te horen... nog 20 kaarten beschikbaar... en dat de verkoop uh, supersnel gaat. Dus... Uh, Doe u uw voordeel mij. Um, nou ben ik even van me apropos. Uh, het volgende wat ik klaar staat staan... is June Odom en Blossoms Blues. Ook een prachtige vrouwenstem. En het is ook een prachtige uh, hedendaagse jazz. Uh, gewoon uh, van deze tijd. En het is ook een prachtige, prachtige warme stem. En dan zie je het er ook... maar dat uh, jazz ook zeker onder jonge muzici nog steeds uh, supergoed leeft. Uh, zoals gezegd... Blossoms Blues van Judith Owen... She was raised in a lion's den Her name is Blossom She was raised in a lion's den Her nightly occupation is stealing other women's men She's an evil, evil woman But she, she wants to do a man some good She's an evil, evil one, but she just wants to do a man some good. She's a genie, and a la la She ain't no red right. Peaches, baby, why'd you shake a tree? If you don't look like a peaches, baby, why'd you shake a tree? Get out of her heart, you yeah, baby, let her peaches be. Some cause she's snappy Some call her honey Some think she's funny And Ray Brown He told her she was built for speed Just put it all together It's everything a good man needs Oh, just I'll put it all together, baby It's everything a good man needs Judith Owen met uh, het album Blossom Blues. En ook het gelijknamige nummer. Het is een Amerikaanse uh, zangeres geboren in 1969 in Noord-Amerika. En het is, uh, ook, zij heeft zo'n prachtige, superwarme uh, jazz stem. Uh, we zijn alweer bijna aangekomen aan het einde van het eerste uur jazz. Hier op uh, ZFM. Mijn naam is Marco. En zoals u gewend bent, is dat normaal gesproken op zondagochtend... van 10 tot 12. echter... Volgend weekend is natuurlijk het grote event de Formule 1 hier in Zandvoort. Waar we aan Zandvoort natuurlijk super blij mee zijn. En de radiosender ZFM past ook haar uitzending daarop aan. Daarmee komt dan de uitzending van Jeroen niet helemaal te vervallen. Maar die gaat een uurtje vroeger van 9 tot 10. Dus normaal gesproken ZFM Jazz elke zondag van 10 tot 12. Echter volgende week in verband met de speciale uitzending... die helemaal rondom de Formule 1 hier in Zandvoort is georganiseerd... is ZFM Jazz met Jeroen van 9 tot 10. Dus hou daar rekening mee uh, voor de vaste luisteraars. Zoals gezegd, we zijn uh, bijna aangekomen aan het eerste uur ZFM Jazz. Mijn naam is Marco, ik vind het heel fijn dat u luistert. En dan zo meteen in het uh, tweede uur gaan we verder met lekkere jazz. En dan beginnen we ook met het nummer The Girls van Ipanina... en dan van een artiest. Nou, ik hou het een beetje spannend, een artiest waarvan je het eigenlijk uh, niet verwacht... En tevens gaan we dan over naar een beetje een andere muziekstijl in de jazz. En zeker het tweede half uur van de tweede uur. Gaan we dan over naar een lichtere funk. En ook zeker naar een paar prachtige grote Nederlandse muzici. Waarschijnlijk een hele goede trompetist uit Rotterdam. En onze eigen Candy Dilvey. Met een prachtig nummer. Maar dat allemaal in de tweede uur. We sluiten dit, dit uur af met een, ook een fantastische Noord-Amerikaanse.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 That day is past, you've gone away. This aching heart of mine is singing, never come back to me. I remember every little thing we used to do. I'm so lonely. Every road I walked alone, I walked alone with you. No wonder I am lonely. The sky was blue, night was cold, the moon was new. Do, <laughs>